Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Na Florida en Mississippi hadden Louisiana en Alabama de noodtoestand afgekondigd. vanwege de naderende storm Isaac. Onderweg naar de Amerikaanse kust dreigt de Isaac uit te groeien tot een orkaan van de tweede categorie. Door de noodtoestand kan de overheid makkelijk voorzorgsmaatregelen treffen. en hulp bieden waar dat nodig is. In de Golf van Mexico worden steeds meer medewerkers van boorplatforms geëvacueerd. Het lijkt erop dat Isaac woensdag over New Orleans in Louisiana trekt. Dat is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 Het weer. Opklaringen droog met nevel en kans op mistbanken. Minima rond 10 graden. Overdag zonnige periode. Het blijft droog. Het wordt 21 graden in het noorden tot 23 in het zuiden van het land. Dit was het en ooit. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. I'm not afraid of zfm In and out. op 106.9 FM.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 The greatest hit of Europe. Not to Niet betrouwbaar, but well origineel. In the Euro Breakdown of CFL, the countdown of the continent.